Het stormde, het strand dat was verlaten. Typische zomer in Nederland. Ik liep daar eenzaam aan de kade. was 16 graden, niets aan de hand. Hoe had ik ooit kunnen voorspellen dat ik op die dag mijn ware vond? De liefde, ik zag de liefde.